Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet doet een dringend beroep op iedereen om zich zo strikt mogelijk te houden aan de coronamaatregelen. Het toenemend aantal besmettingen is een waarschuwing, zei minister Grapperhaus van Justitie op een ingelast persmoment. Het kabinet neemt geen nieuwe maatregelen, maar als de huidige verslapping doorzet... is de kans groot dat er lokaal meer beperkingen worden opgelegd, zei Grapperhaus. Het RIVM meldde gisteren dat het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd is verdubbeld tot bijna duizend. De anderhalve meter samenleving blijft tot volgend voorjaar bestaan. Dat heeft Jan Kluitmans, microbioloog en lid van het Outbreak Management Team, gezegd in het radio-1-programma Dit is de dag. Kluitmans is hoopvol dat de tweede golf mee zal vallen. Lokale uitbraken kunnen volgens hem met lokale maatregelen worden bestreden. Hij verwacht geen nieuwe landelijke lockdown. Kluitmans heeft goede hoop dat er binnen afzienbare tijd een vaccin of een medicijn zal zijn tegen het virus. Het protest van Farmers Defence Force in De Beeld is gemoedelijk verlopen. Volgens de gemeente en de veiligheidsregio waren er zo'n 1500 boeren aanwezig. Het ging om een landelijke actiedag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De demonstranten mochten niet naar het pand van het RIVM in Beeldhoven. Dat gebouw werd afgeschermd met legervoertuigen. Aan het eind van de middag werden vijf mensen aangehouden. Volgens de politie hoorden ze niet bij de actievoerders en verstoorden ze de demonstratie. In het zuiden van Griekenland woedt een grote bosbrand. Er zijn meer dan 70 brandweerlieden, vijf helikopters en twee blusvliegtuigen ingezet om de brand te bestrijden. De harde wind wakkert het vuur aan. Omwonenden zijn geëvacueerd. Volgens de brandweer zijn er volgens nog geen gewonden en zijn er geen huizen beschadigd. Vanwege de wind is overal in Griekenland een verhoogd risico op grote bosbranden. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in het noorden kan er een bui vallen. Vannacht klaart het weer op en kan lokaal mist ontstaan. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af... waarbij er opnieuw in het noorden kans is op een bui. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. We hebben even stilgestaan.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 It's a pretend all night I ain't no I'm just on and when we me in the fake the world Feeling it now, Cause I am I'm got so hotter than that I swear to God from my feet and if the crown. Oh yeah You're back against the wall This is all we've been talking about In my head. Nothing feels better than this Music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 en dit dus waarschijnlijk een is het vorige weer hetzelfde lied. Hey, De tekst komt op hetzelfde neer en dezelfde beat Een stort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten de zijn normaal, maar dat dus moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. ik ga hier al een tijdje En we moeten door, dit is voor de laatste keer het spijt. behind a keyboard your fingertips are